8 uur, Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Het eten op straat was gisteren op Koningsdag helemaal niet zo slecht. En banken en verzekeraars gaan mensen financieel helpen bij het verduurzamen van hun huis. Hoor al meer over in een overzicht van het nieuws: hier is Clemens Peters.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 Een mogelijke handlanger van de beruchte Mexicaanse drugsbaron El Chapo zit vast op Curaçao. Het gaat om een Canadese Oekraïner die jarenlang cocaïne naar de VS zou hebben gesmokkeld. De Amerikanen hadden, hadden gevraagd om zijn arrestatie. Toen hij in januari vanuit Canada naar Curaçao vloog, werd hij bij aankomst gearresteerd. Curaçao heeft via Nederland een uitleveringsverdrag met Amerika. Zijn advocaten proberen uitlevering te voorkomen. Volgens hen heeft hun cliënt het zwaar in de gevangenis op Curaçao.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 thuis bij de Pond in Tilburg. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 4 over 8. Hoe was het gesteld met het eten gisteren op Koningsdag? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren gecontroleerd... of eten zwaar aan de eisen voldeed. Benno Brugging van de NVWA, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe vaak was het dan niet in orde? Nou, in totaal hebben wij ongeveer... moet ik even kijken... Uh, 32 uh, schriftelijke waars, nee, 40 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld ja? voor het feit of eten ofwel niet goed gekoeld was, ofwel niet goed werd behandeld. En 16 uh, rapporten van bevindingen betekent dat we daar gaan kijken of we er een boete van gaan maken. En hoe het dus valt op 137 ja? okay. uh, inspecties valt dat nog wel mee. En, en, en waar controleert u dan? Wie controleert u dan? Gewoon tante Truus met haar eigen gemaakte gehaktballetjes? Of juist de, de horecaondernemer die een extra tentje voor zijn winkeltje zet? Allebei. En dat is een verhouding van uh, ongeveer, ongeveer 88% van de controles gebeurt... bij bedrijven en de rest bij particulieren. En, en wie scoren er dan beter? De professionals of de particulieren? Uh, de professionals scoren licht beter... Mm -hmm. Uh, maar het komt waarschijnlijk omdat van hen ook geacht wordt dat ze precies weten aan welke regels zij moeten voldoen. En dat mag je dan van een particulier wel verwachten, maar je moet niet verbaasd opkijken als ze niet alle details weten. Krijgt een particulier ook een andere boete? In beginsel krijgt hij dezelfde boete, alleen als je vaker bent uh, opgeschreven, dan gaat de boete vanzelf omhoog. En dat is bij particulieren natuurlijk waarschijnlijk niet het geval. Maar het is niet zo, omdat je van een professional eigenlijk meer hygiëne mag verwachten, dat hij meteen een hogere boete krijgt? Nee, uh, oh. als jij uh, eten wilt verkopen, dan heb je een aantal voorwaarden te voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan, uh, dan grijpen we in. En hoe hoog is die boete dan? Ja, die begint bij uh, 500 en die wordt daarna dan verdubbeld. En, uh, maar dat is, dat, is maar is flink, dat is flink hoog voor, voor Tante Truus. Dat klopt, ja. Dus ook, maar ook voor, voor de particulieren is het belangrijk... dat ze eten aanbieden wat veilig is, want zij zijn ervoor verantwoordelijk. Zijn mensen zich daar voldoende bewust van? Dat weet ik niet. Wij doen daar wel ons best voor. We hebben van tevoren ook op een aantal manieren daarvoor reclame proberen te maken. Mensen proberen te waarschuwen. En wij lopen op een aantal plekken langs om, te kijken of, om, de, om de mensen daar verantwoordelijk, zich verantwoordelijk voor te laten voelen. Wat gaat het vaakste mis? Het is toch vaak dat uh, spullen niet gekoeld worden... Dat ze dus gewoon worden bewaard. Kijk, rauw eten moet je koel bewaren. Mm -hmm. En warm eten moet je warm houden. Ja, dan die twee twee en dan, ja. ja, maar dan moet je ook bij bepaalde temperaturen onder de, en boven bepaalde temperaturen houden. Dus, en dat gaat dan wel eens mis. En dan met name bij de koeling. En, en wat, dat, dat is het mooie. En dan viel gisteren het weer nog mee. Het was, het was nog vrij fris. Ja, ik denk dat dat ook scheelt in het aantal maatregelen wat we hebben moeten treffen. Met hoeveel controleurs gaat u op pad eigenlijk? We gaan we met twaalf teams van twee mensen op pad. En dan gaat u gewoon lukraak? Uh, kijkt u uh, waar de steentjes nee. staan en dan gaat u aan het werk? Dat gaat niet lukraak. Uh -huh. uh, wij, wij proberen van tevoren een risico-inschatting te maken. We zitten veel in grote steden. Uh, maar ook gemeenten stellen bijvoorbeeld vrij, uh, steeds meer eisen aan wat mensen wel niet mogen verkopen. En dat heeft dan weer invloed op uh, of wij daar dan moeten zijn of niet. Dus wij maken een afweging van waar we moeten zijn. En, en gaat u dan ook naar, naar mensen die zeg maar, het vorige jaar een fout hebben gemaakt of de fout zijn ingegaan? Gaat u daar dan terug? Uh, dat, ik, dat kijken we van tevoren wel na. Hm. Maar je, je weet ook niet of de mensen weer op dezelfde plek gaan staan. En we gaan niet zoeken naar spelden in Hooiberg. Nee, dat snap ik. Leren mensen wel uh, van die boetes? Merkt u wel dat het vaak uh, beter wordt als, als jullie zijn langs geweest? Schrikken ze? Ja, boetes zijn niet zaligmakend. Uh, het is toch beter dat je mensen ervan overtuigt... dat ze uh, hun werk zo moeten doen... dat zij verantwoordelijk zijn als mensen ziek worden. Daar heb je meer dan aan het uitdelen van boetes. En, en komen er ook dan de, de klachten bij u... Uh, dat, dat mensen tips geven van... nou, u moet daar eens naartoe, want dat is echt niet goed? Uh, dat de, ja, als wij daar lopen, dan uh, word je door Jan en alle mannen aangesproken. Ja? We, ja? lopen met, we lopen daar ook wel met uh, jassen waar de autoriteit op staat. U bent echt zichtbaar? Wij zijn zichtbaar. En dan wordt u aangesproken en zegt u: moet daar wezen, want volgens mij ik heb ik daar net een satéetje gegeten. Dat komt voor, ja. Ja. ja. Dank voor je uitleg. Benno Brugging van de NVWA. Oké, okay, graag gedaan. We gaan naar Duitsland. Veroordeeld worden omdat je als arts op je website informatie geeft over abortussen. Het gebeurt geregeld in Duitsland. Daar wordt het namelijk gezien als reclame via een wet uit de naziteit. Tegenstanders willen er vanaf, maar onder meer de partij van Merkel wil de wet behouden. Correspondent Jeroen Wollers. Dat er tussen Duitsland en Nederland verschillen bestaan, dat weet iedereen. Dat het op abortusgebied ook zo is, nou dat is misschien niet helemaal een verrassing. Maar het verhaal van dokter Christina Henel verbaasde me wel. Ik maak zwangerschapsabruchjes sinds 30 jaar. Als algemeen 30 jaar al werkt ze als huisarts die ook abortussen verricht. Op haar website staan haar specialisaties, advies over zwanger worden, zwangerschap vaststellen, zwangerschappen afbreken. En vanwege dat laatste zinnetje werd ze aangeklaagd. In Gießen was dat hier. Beim Gericht heeft de Richterin gezegd: Ik habe sachlich en seriös informiert über Schwangerschaftsabbrüche. Maar het is laut dem 219a werbig. De rechter zei: U heeft mensen serieus voorgelicht op die site. Maar volgens de wet, volgens artikel 219a, is het reclame. Dat is überhaupt niet logisch. Maar ik ben verurteilt worden zu 6000-Euro-Geldstrafe. 6000-Euro-Boete kreeg ze. En zij niet alleen. 25 tot 30 artsen per jaar worden volgens deze wet veroordeeld. Een wet uit de naziteit. dat een of een vrouw dat op zich nemen. Dat is überhaupt niet te verstaan. Maar dat is een paragraaf die de nazis geschaffen hebben. weil ze onliepzame ärzte beiseite schaffen wollten. Vroeger voerden veel Joodse dokters abortussen uit. En het was voor de nazi's een manier om ze uit hun vak te zetten. Na de oorlog bleef die wet bestaan. In een brandbrief aan de regering hebben advocaten, vakbonden en artsen geëist dat die van tafel gaat. We bevinden ons in het 21 e eeuw en het gaat niet dat vrouwen niet geïnformeerd werden hoe zo'n proces der Schwangerschaftsabbruch ook functioneert. Het is de 21 e eeuw, vertelt een van de ondertekenaars van die brief. Het kan niet zo zijn dat vrouwen niet geïnformeerd mogen worden over abortus. Maar Merkels partij voelt niets voor afschaffing. En de vereniging Artsen voor het Leven... geleid door een Ierse dokter die in Duitsland werkt... die vereniging voelt zich door de politiek gesteund. Als een geestig klimaat ontstaat... waar de waarde des levens geringer wordt... dan... Wordt het ertoe dat solche dingen dan akceptierder worden? En dat is die Sorge. Ze zijn bang dat abortus normaler en geaccepteerder wordt als vrouwen geïnformeerd mogen worden. Nou, dokter Henel, die gelooft er niets van. Die Abtreibungsgegner meenen ja, ze kunnen Abtreibung verhinderen. Maar dat is ja wissenschaftlich erwiesener Blödsinn. Man verhindert keinen einzigen Abbruch indien man vrouwen quält. Het is onzin, zegt ze. Als je vrouwen kwelt, hou je geen abortus tegen. En kwellen, dat is wat deze wet doet, zegt de dokter. Vrouwen die een abortus willen plegen kunnen online alleen adressen vinden op haatsites van de anti-abortusbeweging. Dat zijn sites vol gruwelijke beelden met aan stukken gerukte foetussen, bloed met Auschwitz-vergelijkingen. En dat is voor vrouwen zeer, zeer schmerzhaft en verletzend. En dat is de hoofdgrond waarom ik me zo voor want ik wil dat dat ophört, Dat vrouwen op deze zijden gaan. Heno wil de wet van tafel en vindt steun bij de SPD, Merkels coalitiegenoot. Maar Merkels partij wil niet. En dus heeft de SPD nu geëist dat er voor de herfst iets verandert. De vraag is alleen of ze daar een politieke crisis voor over hebben... als de CDU voet bij stuk houdt. Een bijdrage van correspondent Jeroen Wollers. Kleine is van melden de andere media. 20.000 Vlamingen doen vanaf vandaag mee aan een groot burgeronderzoek naar luchtkwaliteit. De deelnemers moeten vier weken lang de hoeveelheid stikstofdioxide in hun straat meten. En dat doen ze met een vouwbord met twee buisjes... dat aan een raam op de eerste verdieping wordt opgehangen, schrijft VAT Nieuws. Op die manier moet een goed beeld ontstaan van de luchtkwaliteit. Het drama rond Ajax-speler Abdelhak Nouri... vorig jaar heeft voetballer Nigel de Jong ook geraakt. Nouri stortte tijdens een oefenwedstrijd... begin van het seizoen in elkaar... en hij liep daarbij ernstige hersenschade op. Nouri maakte als klein spelertje juist faam... op het Nigel de Jong voetbalpleintje. Achter de schermen is de Jong dan ook bezig om het pleintje... officieel te vernoemen naar Nouri, vertelt hij tegen Ajax TV. Ik heb alles gezien en ja, het heeft me diep, diep geraakt. En vandaar dat ik nu ook bezig ben... Om het officieel uh, mijn pleintje, uh, het Noeriepleintje te laten noemen. Dat is ook iets wat, uh, wat moet gebeuren, denk ik, voor de, voor de buurt. Maar ook een, uh, een gebaar is naar, uh, naar zijn familie toe. Zoals goed gekapt had net de kleren aan. Het had dus een feestelijke Koningsdag moeten worden voor burgemeester Hanna van Aert uit loon op zand. Ze stond al klaar om te speechen en de vlag te hijsen. Maar toen, voor haar ogen, kreeg een verkeersregelaar een hartaanval. Van Aert kwam meteen in actie en begon de man te reanimeren. Je wilt alleen die man helpen en denkt verder niet na, zegt ze tegen omroep Brabant. Daarna was het wel even schakelen. Je hebt net iemand gered en dan staan er kinderen klaar met versierde fietsen. Maar de inwoners hebben me goed geholpen, zegt ze. De verkeersregelaar die ligt nog in het ziekenhuis. Mark Visser is Radio 1 Journal. Het is de dag na de grote dag in Korea, want gisteren kwamen Noord en Zuid bij elkaar. Was er die handdruk tussen de twee leiders en ook de uitspraken dat ze echt wilden werken naar vrede? Een historische dag werd het steeds genoemd, correspondent Marieke de Vries. Het stof is nu neergedaald. Hoe hebben de media in Zuid-Korea erover bericht? Ja, in Zuid-Korea in de kanten natuurlijk enorme foto's. Je zei het al, die handdruk tussen uh, Moon Jae-in en Kim Jong-un daar uh, bij die 38e breedtegraad, die demarcatielijn. waar maar liefst 65 jaar lang uh, geen Noord-Koreaanse leider over was gestapt. En dat deed Kim Jong-un natuurlijk gisteren wel. Dus die foto's groot op de voorpagina's. Het grote koppen erboven, um, hereniging, vrede. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ...gezamenlijkheid, dat soort koppen zien we hier heel veel terug. Dat is in Zuid-Korea, dus daar heel veel enthousiasme en heel veel steun voor wat er gisteren uh, bereikt is. In andere kranten, in andere landen in de regio, iets meer voorzichtigheid. Uh, Japan bijvoorbeeld reageert een beetje zoals ook wel in westerse kranten voorzichtig, optimistisch. Uh, daar worden natuurlijk aantekeningen ook gemaakt... in de richting van Kim Jong-un. Namelijk dat er eerder uh, afspraken zijn gemaakt met de familie Kim... die daarna ook weer niet meer werden nagekomen. Uh, dus ja, uh, een slag om de arm in de Japanse media... Uh, zoals het eigenlijk ook wel bij ons in het Westen is. Hè. Eerst zien en dan geloven is dus een beetje de insteek ook in de Westerse media. En zeg Marieke, Noord-Korea, weten we hoe er daar is gereageerd? Nou, tot nu toe werd in de Noord-Koreaanse staatsmedia... die natuurlijk absoluut beheerst wordt, ook door het Kim-regime... helemaal geen melding gemaakt over deze bijeenkomst... dat die er gisteren zou zijn. Ook niet over een eventuele top met Trump eind mei, begin juni. Maar opmerkelijk genoeg vandaag wel voor het eerst grote koppen in de kranten. De grote volkskrant Rodong Sinmun, zo heet die... Daar zien we opeens wel de foto's op de voorpagina en zes pagina's lang zelfs. Uh, je ziet op die foto's uh, inderdaad Kim Jong-un over die grens stappen. Daar staat een tekst bij uh, dat uh, Moetje in uh, de warme wensen overbracht aan de grote leider Kim Jong-un. Wordt niet vermeld dat Kim Jong-un datzelfde terugdeed. Dus het is vooral te eer en meer en de glorie van hem. We zien foto's. Van die brug hè, waar ze een tijd een informeel gesprek hebben gehad. Die blauwe balken die je ook bij ons in foto's terug ziet. En daarbij, en dat is ook heel opmerkelijk, wordt in deze Noord-Koreaanse staatskrant nu ook voor het eerst vermeld. Dat er gesproken is over nucleaire ontwapening. Nou moet je je voorstellen in een land waar de afgelopen jaren de staatspropaganda puur gericht is geweest. Op het promoten van dat kernprogramma waar als je in schoolklasse komt in Noord-Korea en Pyongyang. Kinderen uh, meteen zeggen als ze vragen wat wil je laten worden dat ze graag kernfysicus willen worden of rocket scientist. Nou ja dat daar nu in de krant vermeld staat dat hun grote leider erover denkt om hun nucleaire programma op te geven. Dat moet toch wel. Apart binnenkomen kan ik me zo voorstellen vandaag bij de Noord-Koreaanse bevolking. En in Peking, waar jij nu weer terug bent, Chinese media toch een bondgenoot, een kritische bondgenoot van de Noord-Koreanen? Ja, daar wordt het toegejuicht. Ook weer voorzichtig en met de slag om de arm. Maar wordt in ieder geval toegejuicht dat de poging ondernomen wordt voor, door de Noord-Koreanen om aansluiting te vinden bij de zuiden buren Kijk, um, China he, is natuurlijk een bondgenoot van uh, Noord-Korea... maar is natuurlijk de afgelopen jaar en zeker na de druk van Trump... steeds meer in de richting gegaan ook van druk uitoefenen op Noord-Korea... om te zorgen dat, dat he, een Noord Koreaans schiereiland eventueel kernwapenvrij zou kunnen worden. Dat is ook steeds de insteek geweest van China dat er gesprekken gevoerd moeten worden... dat er gesproken moet worden over uh, nucleaire ontwapening. Dus ja, China presenteert het eigenlijk ook een beetje... Hè, net zoals Trump gisteren ook al deed in zijn tweet... als een overwinning die ze zelf als het ware geforceerd hebben... omdat zij er ook de hele tijd op aangedrongen hadden. Bij Kim Jong-un, toen hij hier ook op bezoek was hè, met zijn trein in Beijing... dat zij er deels voor hebben gezorgd dat deze gesprekken nu hebben plaatsgevonden. En ze hebben het ook over zijn accent... Ja, dat is één van de kranten inderdaad. In het, uh, het zuiden van het land, de South China Morning Post, dat is een vrij onafhankelijke krant nog wel uh, vanuit uh, Hongkong. En daar was iemand op het idee gekomen om dat accent, want het was iemand opgevallen dat Kim Jong-un toch een beetje anders Koreaans spreekt dan uh, gemiddelde Koreanen. Dus die, ze waren het accent. ...gaan ontrafelen van wat voor Koreaans spreekt hij nou eigenlijk. Het had ook gekund dat het een dialect of zo was. Ja. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat hij Koreaans met een Zwitsers accent spreekt. Ja. En dat kan misschien wel kloppen, want hij heeft natuurlijk kostschool gedaan ja. in Zwitserland. Hij heeft daar een aantal jaar op school gezeten. En dat maakt hem natuurlijk wel een hele bijzondere leider. Er wordt wel eens vaker in de staatskranten... ...gezegd dat hij een bijzondere manier van spreken heeft. Nou ja, nu hebben we gisteren voor het eerst kunnen horen... ...wat ze daar precies mee bedoelen. Dat hij met een Europees accent spreekt. Leuk. Correspondent Marieke de Vries, dankjewel. Dit weekend is het erop of ronder voor FC Twente. Als de club verliest van Vitesse... ...of de uitslagen bij Sparta en Rode JC vallen verkeerd... ...dan degradeert Twente naar de eerste divisie acht jaar nadat het kampioen van Nederland werd. Tijmen van Wissing volgt FC Twente voor RTV Oost. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Mark. Ja, acht jaar, we zaten net hier zelf nog even terug te rekenen van... Uh, is het toch al acht jaar, is het nou lang of kort geleden... maar om in de Eerste Divisie terecht te komen, dat is toch heel snel gegaan dan, hè? Het is een uh, reuze stap geweest van de Champions League naar de Jubilee League... en ja, er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren in NCD. Het is onrustig geweest eigenlijk vanaf het moment... Dat ze die bal niet inschoten bij Ajax... toen ze niet voor de tweede keer kampioen werden. En ja, toen is er uh, financieel uh, een wanboel geweest met uh, voorzitter Joop Munsterman. Maar dat is allemaal opgeruimd. Uh, Munsterman heeft het veld moeten ruimen. Nou, en na die uh, malavide praktijken is Jan van Hals er niet ingeslaagd... om uh, een prestatief elftal op het uh, veld neer te zetten. En ja, dan krijg je dit en dan krijg je zo'n seizoen. En dan bungel je eigenlijk het hele jaar onderaan. Twee jaar geleden degradeerde Twente al bijna reglementair. Dat ging op het laatste moment niet door. Dat had dan te maken met die wantoestanden hè, waar ze voor gestraft werden. Um, dat zou een jaar eerste divisie... FC Twente niet eens overleven, werd er gezegd, financieel. Hoe, hoe zit dat nu? Want die, wat die, dat beleid is dus wel iets veranderd. De, de, de sportieve prestaties vallen tegen, maar hoe is het financieel? Ja, nog steeds. Ze hebben nog steeds een schuld van 60 miljoen. En dat werd destijds ook een beetje gebruikt als drukmiddel richting de beroepscommissie van de KNVB om alsnog dat muizengaatje te vinden. Nou, je zei het al, uh, ze werden toen alsnog gered door de beroepscommissie van de KNVB. Ja, en nu kunnen ze wel overleven. Ze hebben al met uh, sponsoren al gekeken naar een uh, ja, soort begroting in de superleague. Dus wat dat betreft overleeft Twente wel. En ja, ze zijn afhankelijk van die trouwe achterban, want ze zullen moeten blijven komen. Dan ben ik niet bang dat uh, het stadion nu in één keer leeg uh, komt te staan. Maar ja, echt uh, overleven twee jaar zou kunnen in de superleague. Maar je moet heel snel terug zijn, want ja, je vliest alleen al bijvoorbeeld 5,7 miljoen aan tv-gelden. Dus. Uh, ja, zou, zou het een reden het kunnen zijn om, om je toch opnieuw in de schulden te steken? Om, omdat je weet, als, als het uh, niet lukt uh, en je langer dan die twee jaar... dus in de eerste divisie blijft, je er misschien nooit meer uitkomt... Sparta heeft er bijvoorbeeld heel lang over gedaan om toch weer terug te komen. Ja, maar dan is Twente echt een serieus probleem. Maar die nederigheid is wel een beetje neergedaald hoor, in de golfwesten ja. bij FC Twente. Ze gaan geen financiële risico's meenemen. Maar ja, ze zullen echt uh, volgend jaar ook uh, ja, behoorlijk op de centen moeten passen... om nog een, uh, een behoorlijk elfval op de been te brengen. Kijk, Blijven de, spelers die, die, die of hebben negericht... die contracten waarin staat dat ze niet eens in de eerste divisie hoeven te spelen? Sommige spelers hebben dat. Die mogen dan uh, gratis weg. Ja, er is een tiental spelers die wat in het contract heeft staan. Maar ja, je kunt je voorstellen dat een sterkspeler... een club Assa I, die bijvoorbeeld... Ja. Uh, volgend jaar niet in de Eerste Divisie zal gaan voetballen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar de jongens die uit de regio komen... als een Peet bij, Jeroen van der Ely... die zullen volgend jaar nog wel op het veld staan. En die zullen ook iets hebben... Uh, samen met die regio brengen wij Twente weer terug naar de Eredivisie. En het is nog niet zover. Hè. Er is nog een klein muizengaatje te vinden. Ook, ook uh, tegen in Vitesse in, in, want, ja, in, zou in, nog in, in de Gelre want ze spelen dus uit... Nou ja, volgens mij ben ik de enige die nog een klein beetje hoop heeft ja. misschien in de regio. Uh, ja, bij FC Twente houdt eigenlijk niemand er nog rekening met die kans. Maar zolang je een kans hebt, moet je ervoor gaan, zegt de trainer ook. En, ja, er zijn gekkere dingen gebeurd in de sport. Dus wat dat betreft is er nog een mogelijkheid. Maar ja, het wordt heel lastig voor FC Twente om uh, nog het vegenlijf te redden. En ja, waarschijnlijk zal dit, uh, dit weekend al het doek gaan vallen. Want je zei het al, Vitesse is de laatste weken ook opdreven. Ja, zeker ik in het vertrouwen getrekt in die 7-0. Ja. Ja. Tijmen van ja, Wissing. Vormeer, dus, uh, van, van uh, ja. Ja, FC Twente volger en je hoopt natuurlijk het liefst in de Eredivisie maar dat zou heel erg groot is de kans dat dat dus de Eerste Divisie wordt. Van RTVO. Dankjewel. 1 2 3 voor de dag. Veel voetbal dus weekend. Ook Formule 1. De wedstrijd in Azerbeidzjan. Vandaag zijn er nog kwalificatietrainingen. Max Verstappen deed het gisteren eigenlijk best goed. Ook al zette hij zijn wagen weer eens tegen een muur. Hij werd namelijk derde. Morgenmiddag is dan de wedstrijd ook live te volgen. In Langs de Lijn. Vanavond kan het dus gebeuren voor voetbalclub Fortuna Sittard. We hadden het eerder over. Ze moeten nog één wedstrijd winnen. En dan promoveren ze naar de Eredivisie. Dat is voor het eerst sinds ze in 2002 degradeerde. Het stadion is vanavond.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 daarna die binding kunnen houden... en dat we gewoon een uh, goed gevuld stadion kunnen gaan krijgen. Vanaf kwart voor acht in Langs de Lijn op deze zender. En het is nog maar anderhalve week geleden... dat de Turkse president Erdogan aankondigde... dat er vervroegde verkiezingen gaan komen. 24 juni zijn ze. Maar vandaag ziet de campagne al in gang... want Erdogan zelf houdt later vandaag ook zijn eerste campagnebijeenkomst. Correspondent Lucas Wagenmeester. We kennen die massale bijeenkomsten... die Erdogan de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Wat verwacht jij van vandaag... Een beetje een dag als alle, alle andere bijna, hè? want dit is een sfeer die we hier inmiddels natuurlijk heel erg goed kennen. President Erdogan is ook tussen verkiezingen door, uh, vrijwel constant wel in campagne-modus, dag in dag uit, meestal echt zeven dagen van de week op pad om speeches te geven die dan live op alle tv-kanalen uh, kunnen worden uitgezonden. Dus wat er vandaag gaat gebeuren is ja, feitelijk een beetje de dagelijkse tred hier, kun je zeggen. Uh, hij zal uitleggen dat deze verkiezing nodig is om snel over te gaan op een efficiëntere manier van regeren, zoals hij het noemt, hè? Want, want pas na deze verkiezingen Gaat zijn gedroomde grondwetswijziging in waar Turken vorig jaar over hebben gestemd in dat beroemde referendum. Waar wij ook zoveel van hebben meegekregen nog vorig jaar. Die, die grondwetswijziging die Erdogan tot een veel machtiger president maakt. Dus ja, daar gaat het vanaf vandaag echt weer over de komende twee maanden tot 24 juni hier in Turkije. Hij heeft er al op gehind dat hij ook buiten Turkije campagne wil gaan voeren. Grote vraag natuurlijk. Komt hij ook hier naartoe? Komt hij onze kant op? Ja, dat is de, de vraag die in Europa op dit moment in ieder geval het meeste speelt sinds die aankondiging tien dagen geleden. Hij uh, gaat de toespraak houden in mei in Sarajevo. Maar goed, het draait natuurlijk vooral inderdaad om de Noordwesthoek van Europa... waar de grote concentratie Turken woont die stemgerechtigd is hè, bij deze verkiezing. Duitsland, Nederland, België. De Duitsers hebben in de afgelopen week te kennen gegeven weinig trek te hebben in een campagnevoerend... Turks kopstuk, deelstaatbestuur van noord westfalen Dicht bij ons wil zelfs de minister van Buitenlandse Zaken niet eens officieel ontvangen. Notabene voor een herdenking, niet eens voor een campagnebijeenkomst. Dus het ligt echt heel gevoelig in Duitsland op dit moment. Kanselier Koerts van Oostenrijk zegt ook hardop, ik heb er geen zin in. Premier Rutte zei vorige week, het ligt niet voor de hand dat Turken bij ons campagne komen voeren nu... Dus ja, alle ogen gericht op dit moment op België... Eh, krijgt Erdogan daar wellicht de ruimte om zijn ding te doen. Dat zou toch ook voor Turkse Nederlanders bijvoorbeeld weer interessant kunnen zijn. Want het is natuurlijk dichtbij. En dan kunnen ze toch eh, de Turkse president daar dan weer eh, gaan bewonderen. Oppositie, hoe sterk is die momenteel in Turkije? Ja, heel wisselend beeld. Uh, direct na die aankondiging, tien dagen geleden... was er het gevoel van, nou, de oppositie ligt in de hoek. Dus dit wordt een, een, een, dit wordt een makkie voor Erdogan. Maar die is zich toch wel echt gaan roeren. Ze zijn uh, niet soort als een geslagen hond uh, afgedroopt, maar hebben echt deze aankondiging aangegrepen. Oké, okay, vervroegde verkiezingen, dan gaan we er ook vol in. En ook de komende dagen is dat uh, eigenlijk de spanning hier. Van welke personen worden naar voren geschoven door de verschillende partijen... Uh, om zich ja, tegen uh, Erdogan kandidaat te stellen. En het is een Frans model, dat is interessant. Uh, dus je hebt een eerste en een tweede ronde. Dus Als het oppositie lukt om met z'n allen, met allemaal mm -hmm. verschillende kandidaten, meer dan 50% van de stemmen bij elkaar te sprokkelen, dan kunnen ze Erdogan tot een tweede ronde dwingen. Zoals je vorig jaar had tussen Macron en Marine Le Pen, weet je wel? dan krijg je toch een soort run-off. Waarbij, ja, als, als vervolgens de hele oppositie zich schaart achter die ene oppositiekandidaat en tegen Erdogan, dan kan die het nog moeilijk krijgen. Dus dat is echt wel de spanning die in deze verkiezing uh, zit. Dank, correspondent Lucas Waagmeester. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Peter en Mieke met Nieuwsweekend. Ik wens u nog een heel fijne dag.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 Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kremer. Museumdefundatie.nl. Maak kennis met de Kopenhagen Light van Stella. Bekroond tot beste koop in de fietstest van het Algemeen Dagblad. Nieuwsgierig? Kijk op stellafietsen.nl. Nederland heeft een nieuw goed doel: Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten in Handicap NL. Eerlijke kansen voor iedereen met een handicap. Ga naar handicap.nl en doe mee. Bezoek deze week een van onze e-bike testcenters en profiteer van maximale Koningsdagkortingen. NPO Radio 1 Het NOS Journaal Banken en verzekeraars gaan mensen financieel helpen bij het verduurzamen van hun huis... hebben ze afgesproken tijdens een expeditie over de opwarming van de aarde op de Noordpool. Zo is het er bedacht hoe huiseigenaren sneller en goedkoper financiering kunnen krijgen... voor bijvoorbeeld het isoleren van hun woning. De extra 3 miljoen euro die het Nederlands Forensisch Instituut kreeg... om het onderzoek op peil te brengen zijn alweer bijna op. Minister Grapperhaus wil dan ook dat de politie en justitie scherper bepalen... wat ze wel of niet willen onderzoeken. Bondskanselier Merkel heeft in het Witte Huis aangedrongen op verlenging van de Amerikaanse medewerking aan de Iran-deal, waar president Trump eigenlijk van af wil. De inlichtingendienst, de AIVD, heeft de gemeente Den Haag vorig jaar gewaarschuwd voor een van de financiers van de Asuna Moskee. Deze Kuwaitse liefdadigheidsinstelling wordt in verband gebracht met terrorisme.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 NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wijn. Goedemorgen, hartelijk uh, welkom. Ik stel me zo voor dat heel veel luisteraars... nog een beetje brak in hun bedje liggen van, uh, van gisteren. Mensen klaagden op de station... dat het allemaal zo'n dranklucht was hier en zo. Is dat Dat nou ja. nou, weet ik niet. Het is helemaal rustig verlopen. U hoeft alleen maar gewoon lekker te gaan luisteren. Om 9 uur bijvoorbeeld naar Kees Boonman, onze vaste commentator. Hij uh, evalueert kabinet Rutte 3, dat nu een half jaar zit. Dan gaan we het hebben over de Baschische terreurorganisatie ETA. Die heft zichzelf op de lichaamstaal van Macron en Trump... En Marie de Gij Fortman komt. Zij is Zuidas-advocaat... en zij pleit voor meer diversiteit en meer vrouwen ook. Eva Rovers komt om tien uur, biograaf van onder andere Boudewijn Buug. En die schreef nu opeens... Een een heel ander boek, een handboek voor heimelijke rebellen. En dan een atlas, die ligt hier bij me, waar je heel erg treurig van wordt. Heel droevig, de Plastic Soup Atlas of the World. Onno Blonk komt de boeken bespreken. En aan het eind van het uur gaan wij het 25-jarig bestaan vieren... met Volken en Sukke, oftewel die deze drie heren... John Reed, jean Mark van Tol en Bastian is komen... Allemaal hier. Zometeen de vraag, hoe train je een politieagent... zodat hij kalm blijft? Maar eerst gaan we het hebben over een angst. Die al langer was, maar Merkel heeft de tij niet kunnen keren. Al jaren maakt de Duitse bondskanselier zich zorgen... over de Joodse gemeenschap in Duitsland. Joden voelen zich onveilig en synagogen en scholen moeten worden bewaard. Nu erkent de bondskanselier dat er een nieuwe vorm... van antisemitisme in Duitsland is. We zagen het deze week met het zogenaamde... Keppeltjes protest. Goedemorgen aan Hanco Jurgens, wetenschappelijk medewerker... van het Duitsland-instituut. Wat zeggen de cijfers op het ogenblik? Um, de, kennelijk neemt het behoorlijk toe. Nou, um, dat zou je zeggen, maar het valt ook wel mee. Het neemt toe uh, op momenten dat er in Israël veel gebeurt. En het is toegenomen na de, eigenlijk op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. En... Uh, in Duitsland is het toch zo dat er een redelijk groot... Uh Deel een groot aantal nou ja, rechtsextremen zijn, neonazis, uh, die ook antisemitisch zijn. En uh, dus het is niet zo dat als je nou zegt naar de cijfers, dat het meteen zo is dat de, de vluchtelingen ervoor, zorgen, ervoor hebben gezorgd dat er een, een grote toename van antisemitisme is. Uh, maar vooral denk ik het maatschappelijk debat. En de cijfers, ongeveer 10% van de Duitse bevolking zou uh, zeker antisemitische ideeën hebben. Dat is best veel, vind ik. Uh, het, is het te vergelijken de bewaking bijvoorbeeld... van gebouwen en scholen enzovoort... is dat ja. een vergelijking met die in Nederland is? Ja, zeker. Maar ook in Frankrijk en België. Het is dat is allemaal zelfs. heel erg. Ja, vind ik in ieder geval. Het ja, ja. zijn allemaal bunkers, ook hier in Amstelveen. Hè, de synagogen. En dat is allemaal niet niet. En dat is in Duitsland precies hetzelfde. En wat ook zo is, is als je... Uh, openlijk op internet ervoor uitkomt dat je joods bent, dan kun je in Duitsland toch ook wel uh, een, een heel aantal haatmails uh, verwachten. Met, en, met wat? Uh, nou ja, dat, en dat, zijn toch, dat komt eigenlijk toch van de rechtse uh, hoek, die natuurlijk door de vluchtelingencrisis, nou ja, met de opmerkingen natuurlijk. Uh, over, uh, even. Je moet, uh, dat je uh, uh, beter naar Israël kunt gaan of uh, uh, met, met dat soort... Uh, uh, u zegt dat een paar keer heel duidelijk, maar het onderscheid moeten we maar misschien even heel duidelijk maken. Er wordt heel erg uh, veel, ook in Nederland gedacht, dat het zeer uh, uh, vluchtelingencrisis gerelateerd is. Of vanuit de Marokkaanse gemeenschap komt, ja. namelijk naar aanleiding van de toestanden in nou, Israël. En de, in de cijfers, Israël, als en de cijfers in Duitsland in ieder geval, want daar is het onderzocht... Ja. Die, die zeggen iets anders. Klopt. Om even concreet te worden. 2017. 14.065 strafbare feiten. Als het gaat om antisemitisme. 94% daarvan komt uit de rechtsextremistische hoek. Dus dat is behoorlijk uh, groot. Maar het probleem is wel. Er zijn ook andere onderzoeken. Waar hele andere cijfers uitkomen. Hoe kan dat? Het probleem is vooral dat uh, het, het heeft natuurlijk te maken met aangiftes bij de politie. Uh, wat wordt er wel aangegeven en wat wordt er niet aangegeven? In de Joodse gemeenschap zelf is de belevenis dat de dreiging meer uit de moslimgemeenschap uh, uh, komt. En dat kan dus te maken hebben met beleving, maar ook met uh, aangiftes die, waarvan niet alle cijfers uh, op orde zijn. En dat was compleet In, gerelateerd natuurlijk aan dat keppeltjesproces de of, protest. Of protest, protest dat er In, nu kwam. Nou, dat, daarmee is natuurlijk de, de, de discussie opeens weer ja. zeer actueel in Duitsland. En die aanleiding voor het protest was een filmpje... van de eerste ja. Israëlische student Adam Armoes. Die filmde dat hij in elkaar werd geslagen op ja. straat... omdat hij een keppeltje op had. Een verschrikkelijk dader, filmpje, ja. ja dat, je ziet iemand met zo'n riem slaan. Ja, één klein ja. ding. Je, je ziet niet wat er vooraf gebeurd is. Nee. Dat vind ik wel heel interessant. Dat weten we dus niet. Maar de we, dader is dan in ieder geval wel een 19-jarige vluchteling uit ja, Syrië. Toen werd er gedacht van ja, we importeren dat antisemitisme. En Merkel heeft daar ook op gereageerd ja. in Israël. Uh, Israël is echt een heel belangrijke partner van, uh, van Duitsland. Uh, voor, uh, ook, voor, ja, ook voor het huidige kabinet, voor Merkel, maar bijvoorbeeld ook voor de minister van Buitenlandse Zaken, wordt gezegd, zeg maar, de veiligheid van Israël is de d'etre van Duitsland. Uh, dus zij vindt, de, de, het huidige kabinet vindt het ook verschrikkelijk, wil daar echt iets aan doen. Ja. En dus, dus niet verlies dat Merkel in Israël daarop gereageerd heeft ja. uh, door te zeggen dat er inderdaad, nieuwe uh, vormen van antisemitisme zijn in Duitsland. Uh, waar we nu ook nog eens rekening mee moeten houden. En dat het verschrikkelijk is dat joden in Duitsland... Uh, niet veilig uh, op straat uh, kunnen lopen. Iets anders is een muziekprijs. Uh, ja, dat is geweldig. Nou, geweldig. Vind, nou ja, goed. Ik vind, de, ik vind de ophef daarover wel interessant. Uh. Ja, de rapduo had deze prijs gewonnen. Die muziekprijs Echo ja. heet die. Uh, terwijl zij liedjes... Uh, Haven geschreven en uitgevoerd, gezongen met antisemitische teksten. Nou, het, is dus, het gaat om de Nationale Muziekprijs. Even, ja. Echo. Ja. Die wordt ieder jaar uitgereikt. En allemaal prominenten krijgen die. En. Uh, Collega en uh, Bang, Farid Bang, sorry, uh, ik, moet me er, ik heb me er even in verdiept. Uh, uh, die hebben, uh, de, de, dat is een vorm van gangsta rap. Uh, je kunt het ook wel battle rap noemen. Ik denk dat het best vergelijkbaar is met boef in Nederland. Alleen dan wel iets harder, nog iets agressiever. En er is een hele rap, rapcultuur, ook in Duitsland, uh, van vaak ook van moslims... die dus allerlei teksten uh, zingen, die uh, soms ja, tegen het randje aanzetten... Zijn. Of eroverheen. Er duidelijk overheen. Dus uh, zij hebben... Het gaat dan vooral natuurlijk om zinnen... die meteen ook in de media opgepikt zijn. Ik zeg ze even in het Nederlands. Mijn lichaam is gespierder dan die van Auschwitz-gevangenen. En uh, uh, maak, ma maak maar opnieuw een, uh, een nieuwe holocaust. Nou, dat zijn gewoon citaten... die natuurlijk meteen in de pers zijn opgepikt. Maar het betekende dat de prijsdragers... en dat waren er nogal wat, woedend waren. En dat een heleboel mensen hun prijs hebben teruggegeven. En dat echt de, de, de prijs meteen is opgeheven. Dus er is echt heel veel gedoe over. Uh, en ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Het is toch het ook gaat wel, natuurlijk om een, dat, een soort... dat die mensen die die prijs uitreiken... hier van tevoren geen rekening mee hebben gehouden. Daar kan je toch gewoon op wachten ja, dat dan de pleurs maar, uitbreekt. Maar, zeker, maar het, je moet het, ik vind zelf de discussie over Boef in Nederland... heel vergelijkbaar. Ja. Waar Boef ook uh, allerlei uh, opmerkingen over vrouwen gemaakt heeft... die ons helemaal niet aanspreken. En waar Boef natuurlijk een enorm publiek heeft... Uh, ook trouwens hele goede muziek maakt. En dat geldt hier nou, ook. Maar een hij is beetje. ook wel flink in de problemen gekomen. Zeker, maar dat geldt dus voor deze jongens ook. Uh, Oké. Okay. Ja. Um, ik begreep uit de verhalen dat het ook inderdaad zo was dat uh, die Joodse gemeenschap in Duitsland die bedreigingen heel concreet voelt en stukken nog daarop reageert. En inderdaad, massaal is onzin, maar in behoorlijk grote getalen... in ieder geval richting Israël aan het vertrekken is. Nou, dat valt volgens mij mee. Dat is echt een punt wat in Parijs heel erg speelt. Dat is heel interessant. In, in, in Frankrijk, waar dus in de afgelopen jaren... Elf Joden vermoord zijn. Oh. Dat is echt nog even. Ik weet niet of het een gaatje erger is. Want het is natuurlijk. Dat in ieder geval is. Dat is in Duitsland niet het geval. Maar in Frankrijk is het zo dat op dit moment. Er veel Joden uit Parijs. toch naar Israël vertrekken. En in Duitsland zou dat zeker kunnen gaan gebeuren. Maar wat nu in ieder geval speelt. is dat men zich niet meer veilig op straat voelt. En, al, en wat je ook uitgebreid hoort. dat men blij is dat er nog een tweede vaderland is. Waar men naartoe terug kan. Maar een uittocht is volgens mij op dit moment nog niet. Uh, het geval omdat men zich in Duitsland... zeker door de politiek zeer toch ook wel beschermd voelt. En zo'n keppeltjesprotest is natuurlijk toch ook... een heel duidelijke aanwijzing in heel veel steden in Duitsland... dat een groot deel van de Duitse bevolking... Uh, hier absoluut niet achter staat. Wat is nou eigenlijk het inhoudelijke argument... tegen de Joodse bevolking vanuit de rechtse kring? Is ja, Het oude verhaal het is, van ze hebben Christus vermoord... dat hebben we nee, toch nee, al lang nee, gehad, nee, toch? Nee, nee, nee, nee toch? Ja, dat hebben we al lang gehad. Nee, het, het, het, het, het is toch een mengelmoes van een beetje... ja in Duits zeg je zwermerische ideeën... van rare ideeën bij elkaar over het Duitse volk... en over uh, dat, men, uh, dat, uh, ja, dat men het Duitse volk uh, uh, moet, moet behouden of uh, beschermen... Tegen invloeden van buitenaf. Het is toch weer en het, het is, oude verhaal. Ja, zijn maar van. het is heel weinig concreet. Uh, morgenavond is er bij uh, Tegenlicht een uh, documentaire hierover. En daar blijkt dat ook. Het is eigenlijk helemaal niet zo concreet wat ze, wat ze willen, wat ze kunnen, wat ze kennen ook. Uh, die, we hebben het natuurlijk ook bij ons met de Ajax-supporters. De, uh, de, de, de, en, en de, de strijd tussen, uh, met, met andere voetbalclubs. Uh, ja, maar dat slaat al helemaal nergens op. Om eerlijk te zijn zit het hier dus tussen is, het slaat nergens op zeg maar en uh, toch ook wel een soort rechtsextreem uh, gedachtegoed over ja de Duitse natie uh, uh, en allerlei ideeën die ja nou ja niet fijn zijn maar die er wel zijn in Duitsland uh, die je ook niet weg kan poetsen ja want je kan zeggen het slaat nergens op maar die het zinnen, is er wel die zinnen worden wel iedere keer weer uitgesproken ja ja, en dat is natuurlijk heel ernstig. En in de Duitse context, uh, met het Duitse pijnlijke verleden... speelt dat dan ook meteen heel erg op. En is het de afgelopen weken dus ook extreem onrustig. Ook in de media wordt er uitgebreid over gedebatteerd. Ja. Voorstanders, uh, nou ja, tegenstanders... Wat doet door dat met, uh, met merken? Want uh, zij ontving juist in 2013 de lord Jabowitsprijs prijs voor haar inzet voor de Joodse gemeenschap. Ja. Het is wel een beetje wrang allemaal. Uh, tast dit haar positie aan... Nou, de, ja, het punt is dat je dit dan weer in een veel breder debat moet zien over de Syrische vluchtelingen inderdaad. En, en vooral er is nu een enorm debat over de vraag of, uh, of er familiehereniging mag plaatsvinden of niet. En of de uh, vluchtelingen die geen uh, status hebben niet sneller uh, terug naar, uh, naar hun herkomstland uh, kunnen. Dus je moet dit in een veel bredere context, eigenlijk een beetje van uh, die iets te vaak geciteerde zin wir schaffen, dat uh, ja. zien. Uh, en dat hele debat. Uh, daar speelt uh, natuurlijk binnen de CDU en de CSU ook een rechtervleugel uh, een heel belangrijke rol. En natuurlijk vooral de AFD, dat is een rechtspopulistische partij... die nu met 94 uh, uh, mensen in de bondstag zitten. Uh, en daarmee dus ook in de bondstag uh, geluid kunnen maken. En die toch ook een beetje vertakkingen hebben naar de rechtsextreme uh, groepen. Uh, nou, zeg maar, je moet het dus in een veel breder spanningsveld zien... Over het algemeen denk ik dat Merkel haar positie natuurlijk een beetje verzwakt was. omdat ze heel erg lang gedaan hebben over een nieuw kabinet. Maar dat ze dat nu langzaam aan het opbouwen is. Ze is gisteren bij meneer Trump uh, op bezoek geweest. Ik zag het ja. Ging niet helemaal uh, nee. als gewenst. Ja, ze zat ook wel een op, ja. <laughs> Maar toch, ik denk dat ze uiteindelijk wel weer in, die stap, in haar eigen stapje voor stapje politiek en filosofie. Uh, weer terug op dat toneel uh, kan komen. Nou, een, een, een half jaar geleden was ze nog de belangrijkste vrouw ter wereld. Ja. Zo werd ze uitgeroepen. De, om mensen van een reden in een recordtempo is die positie voet. Ja, maar dat kan over een half jaar weer ja, helemaal exact. anders zijn. En exact. ik vermoed eigenlijk ook, want Trump komt straks met een aantal maatregelen waar wij in Europa niet zo blij van worden. Dat we dan toch allemaal weer naar mevrouw Merkel kijken. Help, help. Uh, ja. Kunt u wat doen? En Bayern München hoeft maar de Champions League te winnen en alles is weer goed. Ja, dat zou uh, heel fijn zijn. <laughs> ja. ja. Oké, okay, hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde Hanko Jurgens. Uh, wetenschappelijk medewerker dus van het Duitsland Instituut. En we spraken over het toenemend antisemitisme in Duitsland. Dank u wel. Graag gedaan. Afgelopen week ging een uh, video viraal van de arrestatie van de man die in Toronto op voetgangers inreed. Wat gebeurde er? Vlak nadat het de 25-jarige Alec Minassian... op Finch Avenue talloze mensen had geschept... met zijn bus stond hij oog in oog met een politieagent. De dader riep dat hij een wapen op zak had... en richtte dat vervolgens op de agent. Vervolgens ooggetuigen smeekte de dader... om neergeschoten te worden door de agent. Dat deed hij niet... Nee, hij bleef kalm, liep voorzichtig op die dader af... en zei hem op de grond te gaan liggen. Uiteindelijk liet de dader zijn vermeende wapen vallen... en kon hij worden gearresteerd. En die werd vervolgens bejubeld om zijn koelbloedige optreden. Bij ons is Anja Nekerman, zij is trainer in geweldloze communicatie... en eigenaar van... Vine. Vine, Instituut voor Verbindende Communicatie. Coaching. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U traint de politie hier in Nederland in geweldloos communiceren. Ja. Wat dat houdt dat in? Nou binnen de politie is het programma ontwapenend communiceren en wat het inhoudt is dat wij ze leren om binnen een hele korte tijd contact te maken met wat er zich beweegt in die ander onder het gedrag wat hij vertoont. Dus dat houdt in dat wij dat leren door middel van het benoemen van gevoelens en de behoeften die op dat moment in die persoon leeft. En wat kan werken als de-escalerend. Ja, want op uh, dat filmpje werd heel veel gereageerd. Misschien ook wel omdat men de filmpjes uit Amerika kent. waarbij de politie nogal schietgraag ja. te werk gaat. Mm -hmm. hoe, hoe taxeert u dat optreden van die Canadese agent? Nou, wat ik gezien heb in de beelden. Uh, was voor mij um, een zeer professioneel optredend politieagent. En ik heb het vermoeden dat het signaal wat hij heeft afgegeven... door te reageren op van I have a gun en hij zei I don't care... wat ik heb terug kunnen horen in het filmpje... dat daar het signaal is afgegeven van geen angst. Nou, nou die... die man zei nog meer. Die zei niet alleen I have a gun. Shoot me in the head, ja. roept hij op een goed moment. Ja, en als je goed kijkt naar het beeld... dan blijft die politieagent voorzichtig bewegen naar die man... En ik heb het vermoeden dat die man het signaal heeft opgepakt... van ik ben niet bang voor jou. En de kans is dan vrij groot dat de persoon die tegenover je staat... ook niet agressief gaat raken. Of niet nog agressiever wordt. Maar waardoor er een soort mogelijkheid ontstaat... waardoor er een, nou, in ieder geval een moment ontstaat van arrestatie of van rust... om dat te kunnen doen. Ja, dat is de mooie theorie. je voor dat het anders gegaan was. Namelijk dat die man gewoon die politieagent overhoop had geschoten. Had iedereen gezegd wat een idioot zeg. Dat had gekund, maar dat is niet gebeurd. Nee, maar Het is dus een heel lastig balans, ja. dat bedoel ik ermee. Nou, Dat is precies wat u zegt. Het is een, een manier van omgaan met de situatie... waarbij je volledig en maximaal geconcentreerd... en gefocust moet zijn op hetgene wat er bij die andere persoon gebeurt. En dat zag ik die politie doen. Maar dan moet je wel heel erg overtuigd van jezelf zijn, toch? Ja, dat zal zeker. Maar ik ben ook overtuigd van, en sinds ik de politie train, dat daar zeer deskundige trainers zijn die de politie dit aan kunnen leren. Maar ze zijn toch uiteindelijk, hebben ze geleerd, stugger nog, in uh, uh, allerlei evaluaties van dit soort dingen, wordt er gezegd, die situatie was in ieder geval zodanig dat jij er gewoon had moet schieten. Ik vermoed dat als ik kijk naar het uh, beleid in Nederland en hoe de politie omgaat met dit soort uh, uh, spannende en, en zeer gevaarlijke situaties, dat uh, er nog steeds de intentie is van niet schieten. En dat is een andere intentie dan dat je ziet dat mensen ineens gaan schieten. Je krijgt dus een hele andere situatie. En op de een of andere manier heeft deze agent daarin het vertrouwen gehad. En ik kan hem dat niet vragen, want dat kan ik niet weten. Oh. Ik heb hem niet gesproken. Maar wat ik vermoed is dat hij het vertrouwen heeft gehad... dat hij het op deze manier heeft kunnen oplossen. Maar dat is dus het grote verschil met hoe de zaak in de Verenigde Staten erbij staat. Ik kan ook niet zeggen over hoe de politie in de Verenigde Staten wordt getraind. Het is alleen het verschil tussen iets wat escaleert of wat net niet escaleert. Ja. Wat zijn de belangrijkste elementen van geweldloos communiceren? Ja, als ik kijk wat wij de politie aanleren uh, in de trainingen. Is het belangrijkste, is het eerste element. Dat mensen leren om heel scherp te waar te nemen. En niet uitgaan van interpretaties of allerlei oordelen die ze hebben. Maar proberen om heel feitelijk te kijken naar de situatie. Waardoor het vertrekpunt eigenlijk al verandert. Waaruit ze eventueel communiceren of handelen. En het tweede is eigenlijk dat we ze heel helder leren luisteren. En we leren ze luisteren onder de woorden die mensen spreken of de gevoelens die mensen uiten. En dat betekent dat wij ze leren luisteren naar de gevoelens van een persoon... en de behoeften die daar wel of niet worden vervuld aan gekoppeld gaan wij teruggeven. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Ja, en die vraag had ik al zeker verwacht. Ja. <lacht> nou ja, anders ja. dan blijft het wat abstract. Ja. Dus we leren ze luisteren naar de gevoelens en behoeften. Nou, je kunt je voorstellen, als ik even in een, een, een context uh, zet, zet van iemand... oh, je bent gemakzuchtig. En uh, zou je niet wat beter je best kunnen doen? Ja, ja. Dan, nee, maar goed, uh, dan kan ik daar nog over nadenken. En wij zijn uh, redelijk tegenover elkaar. Maar die situaties waar we het over hebben... Ja. hier zijn mensen die totaal hoorndol zijn ja. door het lint. Uh, daar komt uh, 50 jaar frustratie binnen. Of, uh, ja, ja ik verzin maar wat. Ja. Maar in ieder geval een redelijk gesprek. Van zou je niet eens een beetje, weet ik veel wat... dat is toch niet aan de orde? Nee, in deze situatie die u nu schetst, is dat niet zo. Dus als iemand zo heftig gefrustreerd is... of ik vermoed een gevoel van onmacht... Heeft, heeft, of machteloosheid, als je op deze manier uh, in het leven gaat handelen... dan is de eerste beweging die je maakt, is gewoon... ben je zo verzit? hebben mensen je zo, he, ben je zo niet gekend... ben je zo niet gehoord en wat jij nodig hebt, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Deze man, ik ken hem niet. Ik weet niet of die man psychisch iets uh, heeft. Of dat hij, maar als ik kijk, als dit een gezonde persoon is... en die zodanig gefrustreerd raakt... dat hij dit soort dingen gaat doen... dan heb ik het vermoeden dat hij zoveel pijn in zijn leven heeft opgelopen. En dan zou ik daar meteen op reageren. Zou Hoe ik zeggen, dan? Voel jij je totaal machteloos omdat je dit niet meer kan verdragen... en dat je op deze manier aandacht nodig hebt... dat, vraag dat je dan. op deze manier probeert om begrip te krijgen voor jouw situatie... Ja, dat zou een mogelijke reactie kunnen zijn. Ja. Uh, de, de politietrainer, uh, ze, ze kwamen op een gegeven moment bij u... was u daar niet verbaasd over? Uh, nou, als ik hoor het woord verbazing... dan roept dat bij mij meteen nieuwsgierigheid op... want het, het komt in mij op als iets van... bent u daarover verrast of... Ja. Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, ja probeer het eens. Het is een goed Ik, gesprek. Uh, ja. Nou ja, uh, geweldloos communiceren, denk dat is niet iets wat je in eerste instantie met de politie associeert. Nee, maar uh, geweldloos communicatie of ontwapenende communicatie gaat eigenlijk over de kracht van het model. Het is een, sta, een vierstappen model die wij ze aanleren. We noemen dat stepping stones of bouwstenen. Die leiden tot verbinding. En uh, waar het bij de politie ook om gaat... is dat ze in heel veel situaties met burgers te maken hebben... waarbij het ongelooflijk belangrijk is om in hele korte tijd... om escalatie te voorkomen, echt verbinding te maken met de mensen. En dat is waar ze het heel erg voor inzetten. Maar ook voor hun onderling in hun teams... Waarbij de verbinding wezenlijk belangrijk is, omdat dat het verschil kan maken tussen een succesvolle arrestatie of niet. En dan hebben we het vooral over gijzelingen en mensen die met zelfmoordplannen ergens op een dak staan. Absoluut. Of Daar gaat het dat dan over. Dat kan in alle spannende situaties waarbij de dreiging is van escalatie, kan dit onmiddellijk worden ingezet. Ja. Dat verbindend communiceren, dat werkt altijd, ook bij een psychopaat. Nou, interessant, want het woord altijd dat kennen wij niet zo in ons vocabulaire. Wij proberen altijd in te tunen op het moment uh, wat nodig is. En tegelijkertijd uh, kan ik ook niet verder gaan met een patologie als het woord psychopaat. Daar wil ik me eigenlijk niet in begeven voor de korte tijd. Wat ik daar wel over kan zeggen is dat we veel mensen getraind hebben die werken in, uh, in psychiatrische uh, inrichtingen. En die hebben dit als zeer verbindend ervaren. En wat we vooral terugkrijgen is dat ze echt met andere oren hebben leren luisteren, maar ook met andere oren ogen hebben leren kijken. Waardoor ze toch anders kunnen omgaan met eventueel de patiënt. Want wat het belangrijke is, dat je in ieder geval op een of andere manier een verbinding tot stand brengt. Ja, de intentie ligt altijd op de verbinding. Ja. En dat klinkt misschien in, in sommige termen, ik hoor het in heel veel te, nou ja, situaties terugkomen, verbinding, verbinding. Maar uiteindelijk gaat het erom dat op het moment dat je echt met iemand in verbinding kan zijn, dan wordt de kwaliteit van, uh, van, van contact wordt anders. Dat degene die aangesproken wordt, en ook in zo'n geval als daar in Canada gebeurd is, in ieder geval merkt dat hij als individu beschouwd wordt. Ja, en dat hij wordt gezien als mens. Ja, ja. En niet als uh, dader of als uh, agressieveling. Wat of natuurlijk als... buitengewoon lastig is in zo'n situatie. Dat is Zeker uitdaging. als iemand gewoon met een vrachtwagen net gewoon acht mensen dood ja. heeft gereden. Dat is, dat is ook uh, buitengewoon uitdagend. En ik herken ook ook wat u zegt. Als er, zeker als er ook echt schade is. En zeker gevolgsschade op deze manier. Voor andere mensen. Dat is ja, het meest pijnlijke wat je maar voor kan stellen. Maar de politie gaat ook om, om bescherming van de burger. Hm. En die, heeft, die moet op bepaalde manieren ingrijpen. En de manier waarop je in kan grijpen. Daar hebben ze keuzes in. En, en de kwaliteit van de, van de politie en de professionaliteit bepaalt uh, voor een grote welke keuzes ze in welke situaties maken. Dat is in mijn ogen het belang van, van beschermende gebruik van macht van de politie. Ik vond het filmpje dat uit Canada kwam, uh, mensen zouden eens dus even op moeten zoeken, ze overal te vinden. Een huiveringwekkend filmpje. En ik vond die man wel echt verschrikkelijk moedig, die politieagent. Mm -hmm. Dat herken ik. Ja. Jazeker. Ik had niet graag in zijn schoenen willen staan. En toch is het denkbaar dat als hij uiteindelijk op het bureau komt... dat hij echt op zijn sodomieten krijgt volgens de richtlijnen... van jij had gewoon moeten schieten. Ik vind dit een hele ingewikkelde vraag. Maar denkt u niet dat het zo is? Nee, dat denk ik niet. Ik heb, ik heb gisteren contact gehad met een collega binnen de politie. En ik heb met hem gesproken. Ook over wat ik hier eventueel wel of niet kan vertellen. Over het programma wat we daar doen. En hij zei van ja, dit is een buitengewoon professioneel optreden. En daar kunnen wij alleen maar met bewondering naar kijken. Dank je wel. Anja Nekeman, eigenaar van Vine Coaching en trainer in de geweldloze communicatie. En we spraken met haar eh, na aanleiding van het koelbloedige optreden van de Canadese agent. Die geweldloos de man wist te arresteren. Die had ingereden op voetgangers in Toronto. Eh, zometeen eh, het nieuws en daarna dan komen we bij u terug. En eh, dan beginnen we met eh, Kees Boonman. En de ETA komt toch nog aan bod.